Twee uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In de India's hoofdstad New Delhi heeft een groepsverkrachting... vanochtend tot een massale betoging geleid waarbij rellen zijn uitgebroken. De oproeppolitie zette onder meer waterkanonnen in... om de demonstranten van het plein bij het presidentieel paleis te krijgen. De duizenden betogers zijn boos over de verkrachting van een vrouw van 23. Zij zat vorige week met haar vriend in een bus... toen het paar werd aangevallen door mannelijke medepassagiers. De vrouw werd meerdere malen verkracht en samen met haar vriend zwaar mishandeld. Ze ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in New Delhi. Vijf mannen zijn opgepakt voor de verkrachting. De demonstranten eisen dat ze de doodstraf krijgen. Paus Benedictus heeft zijn voormalige butler, Paolo Gabriele, zoals verwacht, gratie verleend. Gabriele zat in het Vaticaan een gevangenisstraf uit van 18 maanden. wegens het doorspelen van vertrouwelijke documenten van de paus aan de pers. In zijn cel kreeg de ex-butler bezoek van de paus, die hem vertelde dat hij gratie krijgt en meteen vrijkomt. Daar verder gaat de geschiedenis in als Fatilix. In Georgië worden 3500 gevangenen vrijgelaten, onder wie 190 politieke gedetineerden. Het parlement heeft ingestemd met een amnestieregeling, waarbij ook nog eens de straf van een kleine 6000 gevangenen voors wordt ingekort. De amnestie geldt volgens Georgische media vooral voor vrouwen, jongeren en economische criminelen. De voltallige partij van premier Ivanishvili stemde voor de regeling.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 Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Brandsen. Ja, welkom bij deze kerstuitzending van de Tros Auto Show, het autoprogramma op Radio 1. De kerstballen zitten alweer klaar voor u. Ik ben Bas van Werven, naast me, zoals elke week, Carlo Bransen van Carlos Magazine. Het is kerst, ja. Het is zo, nou bijna. Ik heb daar zo gewoon helemaal nog totaal geen gevoel ja. bij. Terwijl hier toch een prachtige kerstboom staat voor de mensen die op de website kijken. En de man die zich dan toch elke jaar rond deze tijd een beetje ongemakkelijk gaat voelen gezien... zijn achternaam is Leo de Haas, die is uh, onze uh, nou, gast. Met, met paas is dat erg geworden. <laughs> dat is waar. Ja. Ja. Maar weten de luisteraars dat we dit opnemen in juni of niet? Nee, dat, dat weet niet, Leo. Ja, maar, en, en dat jij nu op de Bahama's zit. Ja, ja. Ja, maar, ja. Ja, Gevlucht. Ja. Leo de Haas is onze gast. U kent hem als Mr. Blik op de weg. Hij, daarnaast is hij een enorme auto gek en verzamelt allerlei mooie klassieks en daar gaan we het uiteraard over hebben. We gaan rijden, doen we deze week met een nieuwe Renault Clio die ontworpen is door een Nederlander, hè? Laurens van der Akker. Ja, ja. Is dat een garantie voor succes? Nou, uh, is hij al ja, helemaal worden. We, op we, we gaan luisteren. Nou, we gaan we starten. Nou, nee, uh, ja, het is best een aardig autootje ja. om te zien. Ja, maar rijden heb jij gedaan, hè? Dit ik heb er ook mee gereden. Ja, en dat het is, is ook goed. best een aardig autootje om te rijden. Dat Maar er zijn wel een paar. Er zijn wat Mars. Ja. Die komen aan de, aan de orde straks in de rijpresie. Neem mm -hmm. ik aan. Zullen we eerst naar het nieuws gaan? Ook Wat is jij? Ja, nou, uh, allereerst moet ik. In het kader van het, uh, uh, ja, alle platforms die wij hebben en multi, multimediaal denken... moet ik toch weer gaan constateren dat steeds meer mensen nu van tevoren... al op Twitter gaan roepen dat ze naar ons gaan luisteren. Oh, en ik zat er net even naar te kijken. Maarten Steinboer, Björn Monen, Arno Lommers. Ja, wie kent hem niet? Arno Lommers natuurlijk. Louis dus Jackers. Arno Lommers? De Arno Lommer. Ja, ja, ja, maar ook Mark Bos en Bert van Sloten. Allemaal zijn ze aan het ze dat ze naar ons gaan luisteren. Ik word daar een beetje verlegen van. De harde kern. De harde kern. Ik mag het hopen. Alle vijf we. En daar zit vanaf nu ook Leo de Haas bij, natuurlijk. Dat is verplichte kost. Maar goed, ik heb een paar nieuwtjes niet te veel, want dat gaat van Leo's tijd over. En dat zou echt zonde zijn: Lexus. Mm -hmm. heeft zijn half miljoenste hybrid gebouwd. In Nederland hebben ze zelfs alleen maar hybrides op de markt nog. Op zich best wel een unieke positie eigenlijk, die ze daarmee meenemen. En binnenkort wordt daar ook nog de IS-300H aan toegevoegd. Maar in ieder geval, het gaat, uh, gaat goed met de op daar, zeggen ze. En dan een berichtje wat mij verbaasde. Energy Power Systems, dat is een firma in Michigan, Amerika... Mm -hmm. die claimt dat ze nu loodaccu's hebben ontwikkeld, dus oude accu's en ja, ja. de ja, loodaccu's... Ja, ja. die in alle opzichten weer beter zijn dan lithium-ion. Dan lithium-ion. En dan ook nog eens een keer de helft goedkoper. Ja. De helft? Ja. Kijk. Dat zijn ja, Dat lichter, leuk, ja. Uh, uh, meer power, goedkoper en noem maar op. Dus er, is er, de, de... Dus er zijn nu wat uh, midden-Afrikaanse dictatoren... die beginnen zich nu ernstig uh, het zweet in de, in de, ze in de, in de oksels wel, te krijgen. Uh, die uh, hebben geen lood, maar wel lithium. Ja, misschien ja. is een paar broodjes lood in de, de kelder uh -huh. kunnen leggen. Hè? Uh, de naam Niels Godron, zegt hij jou wat? Dat is een van de. Nou, het, het, laat ik het zo, binnen ons vakgebied is het een, is het een bekendere naam. Uh, hij is ook onder andere blogger of, of, of columnist op een, een 9-to-5.nl. Uh, en die heeft gemeld dat de Europese Unie heeft ingestemd met een motie die fabrikanten verplicht om stillere auto's te gaan bouwen. Nou, dan denk je, nou ja, op zich niks mis mee. Nee, is, is best. Natuurlijk, hoe stiller, hoe beter. Maar. Uh, dat moet over acht jaar, moet er zeg maar in zijn totaliteit minimaal vier decibel minder worden geproduceerd. Dat is overigens enorm, hè? want decibellen, dat is niet uh, dat je denkt van, ik hoor daar niks dat van. Dat is een progressieve is, schaal. Hè? Ja, dat is ongeveer de helft van, van, van, van wat er nu is. Ja. En, uh, en het beroerde is nou, uh -huh. dat uh, dat... Het vooral lijkt te zijn gedaan om de sportwagens te kastreren. want dat zijn volgens de EU en ook volgens de P van de A EU lid uh, de naam vergeet uh, ja. het was een dame dat zijn de grootste veroorzakers van de geluidsvervuiling ja, ja. dus Niet... vanuit Brussel gezien ja. zijn die paar sportwagens hier domme doos dat je bent van de P van de A uh, zijn dat de grootste de grootste de veroorzakers mh. van de geluidsvervuiling uh, alsof die een beetje op één lijn zitten met, met, met die dreunende... Met straaljagers. Trucs en zo. Ah, dat ja. vind ik, ik vind dat wel terecht. Al die mensen die in hun boek had, die Viron uh, 60. 70.000 kilometer per jaar een jak. Ja, ja, en alleen maar elke dag weer En door die. En over al die woonerven heen. Ja, vol gas. Dat kan niet. Hoe dom kun je zijn? Hè? Ja, en al dan... die mensen... Dat, dat is wel goed. Al die mensen die gewoon een, een 13 jaar oude Nissan Sherry hebben... met zo'n cherrybom uitlaat. Zo'n grote, lekkere, dikke, vet uitlaat. Takken. Die zo weinig rijden. Die zo keurig ja. altijd 30 over de woonerven schieten. Dat Precies. Dan, ja, dat, dat, dat, die moet je belonen. Ja, die moet je belonen, ja. ja. En dan over de EU gesproken. En dan hou ik op, van onze word ik zo'n oude brompot. Um, uh, dat is wel een grappige discussie die er op dat moment speelt. De EU... Daar heb je ze weer. Ja. Die heeft gezegd dat het uh, koude middel, wat nu in airconditionings van auto's zit, dat, dat is gevaarlijk en moeilijk ja. en naar en vervelend. Dus ze hebben een, een nieuw spulletje, dat heet 1234IF. <laughs> Op zich een leuke naam. Maar goed, dat zal een scheikundige formule zijn, hoop ik. Maar dat dat moet gaan worden gebruikt mm -hmm. door de autofabrikanten. Ja. En Mercedes-Benz heeft nu gezegd van... jongens, EU, je kan me nog meer vertellen... maar dat spul dat is hartstikke brandgevaarlijk. Dus wij gaan dat in ieder geval niet monteren. Maar uitstekend voor je aircode, dat als je hem aanzet... ook meteen warm is in je auto. Ja, nou, zo erg nog. is het ook. Maar, uh, maar ze, 1, dus 2, 3, 4, niet. poef! Ja, maar ze schijnen dus nu vanuit Brussel, daar heb je ze weer... Ja. dus gewoon een miljoenen Boop, boetes te ja. kunnen gaan ja, krijgen... Ja, ja. omdat ze dat middel weigeren te gaan gebruiken. Je krijgt dus straks auto's en euto's, begrijp ik. Euto's hmm. moet je laten staan, auto's kan je nog wel komen. Euto's ja, moeten in Brussel blijven. Ja, vind ik ook. En vooral leuk. geen geluid maken. Ja. En verder moeten ze de randboom krijgen. Ja, nou, oké. Okay. Twee dingen nog. Twee hoor. dingen. Uh, dat we moeten naar Leo. Ja, kom. Nee, weet ik. De Tesla ja. is los. De Model S is los. los? Althans, los. In, of, hij wordt natuurlijk al gebouwd. Maar er ja, zijn nu ja. Nederlandse prijzen bekendgemaakt. Ah. En wie heeft die nou? Geopenbaard. Niet Tesla, niet wie dan ook. Nee, gewoon Maarten Steinboer. Nee, dat ben je niet. Ja, die heeft gewoon gezegd: van joh, dit gaat die kosten. En zo. die had daarmee een vette primeur. Nou, in ieder geval, de 60 kw-versie, die 306 pk ver komt. Op papier, zeggen we er dan mm -hmm. bij: 72.600 euro. En de, aller, de allerduurste, uh, die, komt, 400, ja, die yeah. komt 480 kilometer ver. Die kost een kleine ton. Dus daar binnen die prijzen. Um, gaat er zich dat zo'n beetje bewegen. Laatste nieuwtje, zoals beloofd Koros. Nee. Nee. nee zeg, kwo kwo kwo Ros. nummer zeg maar, maar nummer 32. Dat is toch met... ja. Ja. Nummer 32 ja. ja. Het nieuwe Chinese merk. Dat zeg ik. Uh, jongens, dat, die, die zijn wel even heel serieus aan de, aan de weg aan het timmeren... Ja. achter de schermen. Want een paar dagen geleden lieten ze al zien... hoe wat hun betreft er een compacte SUV mm -hmm. uit ging zien. Ja. Die wordt binnenkort uh, uh, tentoongesteld. is niet echt een verkeerd model. En nu vanmorgen kwam daar ineens, kwamen daar ineens de foto's van de sedan. De GQ3. Ja, weet je, het is allemaal niet heel erg speels en heel erg fantastisch. Maar nee. als zo'n ding nou nog eens een keer, uh, uh, wat is het, 15, 20 procent lager geprijsd is dan een Kia seat of wat dan maar, ook. Uh, je zegt hier het, het juiste, een Kia seat. Weet je nog dat we, 25 jaar geleden kwam er een Hyundai Pony in Nederland. Dat was eigenlijk ja. het eerste. O, nou, de stellar, hè, was dat. keihard gelachen hebben met z'n allen. En nu is een Kia toch een ja, best goed smoelende auto. Nou, zeer eerlijk auto. Vijf jaar geleden hadden wij de landwind. Hebben we weer onder tafel gelegd van het lach. Omdat het een open Frontera was. daarna kwamen er nog meer Pyramagols. Deze mannen, nummer 23 met Bami. Die beginnen nu al goed smoelende auto's te bouwen. Ja. Nou, ja, kijk ja. maar uit. Die komen er heel hard dat aan. Komt er. En, en, en, en dat is ook allemaal niet zo moeilijk. Want ze huren gewoon Europeanen in om ja, de bussen te leren. Ja. En die, die, die, die geven ze heel veel ze, geld. Ze zijn niet gek daar, die Chinezen. Nee. nee. nee. Dat dus. was mijn bijdrage nou, qua dankjewel. nieuws. Tot zover. Nou zijn je vast... nog iets over de auto van het jaar wil horen. Van dit jaar? Nee, van, van volgend ja, van jaar. Komend jaar. <laughs> 2013. Nou, dat misschien aan het eind nog even. Ja? we dat even waren? Ja, nou ja. Want? Ik, nou, vindt geen nieuws. Ik oh, okay. vind het een, een, een doodgeniveleerde, geknuffelde uh, onderscheiding. Maar goed. Leo de Haas, jarenlang uh, uh, hebben we je kunnen zien op televisie... Ja. Uh, Tegenwoordig doet Frits in je programma. Klopt. Uh, uh, Blik op de weg. Daar is het allemaal mee begonnen. Er zijn nu allerlei navolgers gekomen. Uh, je bracht al die verkeerssituaties in beeld van... idioten die bumper kleven, op elkaar plakken, afsnijden... door rood rijden maar op. op. Ja, ja. ja, we hebben wel ja, wat gezien. Ja, je wel, een, wel een bewustheid ook bij de, bij de automobilist gebracht... van joh, dit gaat soms niet. En wat jij had, als tegenstelling tot anderen... dat je ook de confrontatiegesprekken nog deed daarna. Hè? Ja, dat vond ik wel leuk. Omdat, uh, weet je... Ik ben zelf geen haar natuurlijk dan alles wat je in mijn programma ziet. En ik dacht bij mezelf als ik thuis kwam ook wel eens van waarom doe ik zo eigenlijk? En ik, ik vind mijzelf toch een uitstekend mens en een heel prettige automobilist En ik vond het toch wel raar dat andere mensen daar anders over konden denken. En dat merk je dan ook bij mensen die je spreekt na zo'n overtredingsgesprek. Je hebt daar een prachtige uitleg voor. En af en toe ging ik ook naar huis met het gevoel van, ja, daar zit wel wat in. Ja, wel gelijk ook. En ja. soms dacht ik ook, je bent een complete mafkees. <laughs> maar dat zal men over mij ook wel eens gedacht hebben. Ja. Hoe komt dat? Is er een soort gemene deler te, te geven... over verkeersovertreders die zo te bocht gaan? Nee, helemaal niet. Nee. Weet je, het, is een, het, het, het, het, het klinkt een beetje algemeen... maar het verkeer is natuurlijk een afspiegeling van de maatschappij... en hoe wij zijn. En als je thuis en op school en in de winkel asociaal bent... dan ben je dat in het verkeer ook. Ja. Maar in het verkeer ben je toch wel, daar heb je weer iets anoniemer... Als je dichtgeplakte raampjes op je gti hebt... dan ja. zou je kunnen denken, nou, ze zien niet dat ik het ben. Ik ja. kan altijd nog zeggen dat mijn broer het was. Dus dat speelt wel iets mee in de ontremming, ja. zou ik maar zeggen. Zou het helpen als je 06-nummer of je naam op je auto stond verplicht... in plaats Jawel. van een kentekenplaat? Ja. Jawel, daar dus oh. iemand aan de kant die... Uh, had op zijn achteruit gezet. Uh, als je klacht hebt over mijn, uh, mijn rijstijl, dan moet je dan dat nummer bellen. Die vindt Rij hey, 165, geloof ik. En wet gehouden door de politie. Zei, ja, als ik jou nou bel, krijg ik jou dan ook direct aan de lijn. Ja, nee, dat is mijn baas. Dus maar liever niet. <laughs> In Amerika ziet het heel veel, hè? Ja, ja als maar driving. en zo. Ja, ja, ja dat ja. is wel goed. Daar, goed. daar maken mensen ook reclame met een goede rijstijl. Dat is best slim. Ja. Denk ik. Ja, dat is waar. Zeg maar, hoe is het? De blik op de weg is nu. 20, 25 jaar? 21ste jaar. Kijk, ongelooflijk. Ja, dus het is een gouden greep. En je hebt het ooit een keer gelanceerd als een eenmalig programma. Ja, drie kwartier dacht ik dat het kon duren en dan hadden we het allemaal wel gezien. Ja. En dat was ook zo. Ik wist alleen niet dat het de tweede keer ook nog een keer leuk zou zijn. En de derde keer enzovoort enzovoort. En de en afleveringen deze... nu? Zo Hoe jongeren? Oh, dat weet ik niet. Uh, 100, 200, ik weet het niet eens meer. Honderdun? Nee, 100 dun. ja. ja en dat graad. allemaal binnen de firma Leo de Haas producties... wat een ja. bijna sectarisch uh, firma <laughs> is, uh, kan ik me zoiets bij voorstellen. <laughs> ja. Inmiddels geworden? Nou ja we, ja, we zijn natuurlijk daar bekend door geworden en, en ingespecialiseerd. Dus het, is, het, het kleeft wel heel ernstig aan ons, maar... Ja. We hebben wel het idee dat dat uh, eindig is. En ja. ook waarschijnlijk dat dit jaar het nog wel eens afgelopen zou kunnen. Ja, ja. Ja, over primeurs gesproken, ja. Okay. ja. dat gevoel heb ik. En waarom is dat? Omdat de AVRO wil stoppen? Of omdat jullie zeggen, nee, nou, we de... zien, je kan het niet meer, niet meer in beeld brengen? Nee, de AVRO wil dat niet. Ik heb het idee dat daar een netcoördinator zit... die Denise van verzimmer in heeft. Ja. En die heeft nu de laatste serie besteld. En heeft geroepen daarbij van... ik zie wel wanneer ik hem uitzend. kan zomaar 2014 worden. En toen dacht okay. ik, oké. -okay. Ja. Gut, dan moesten we maar eens wat anders gaan verzinnen. Ja, en? Nou, daar zijn we al een jaartje mee bezig. En wij kunnen hele mooie televisieprogramma's maken. Dus dat zie ik wel goed komen. Wat gaat Leo de Haas producties uh, ons brengen? Ja, ja. Nou, heel, ja, we zijn met een heleboel dingen bezig. Uiteraard ook over auto's zijn we hm. bezig. En natuurlijk is dat nog geheim. Daar kan ik nog weinig over zeggen. Maar, <laughs> ja, maar je zonde, hè? we hebben net een pilot klaar voor een uh, programma over de Koninklijke C. Hm. Geweldig bedrijf. Ik wist er niets van. Hm. Werkelijk, als je dat ziet. Want, maar, wat, is, eh, wat is daar mooi? Wat daar mooi is, is de, de, de breedte van het werk dat ze daar hebben. Ja. Van, van nou ja, een timmerman tot een ICT'er. En alles wat daartussen zit, het is echt geweldig. En ze hebben eigenlijk vervoersdiensten, met uh, ja, zeker. gevangenisbussen. en uh, Dat en de ook, ja, bedrijven. maar dat is maar, een heel klein ja, okay. dat is maar een heel klein stukje. Maar het gaat over de paris in de ja. breedte. Ja, en dus ook over dingen als de BSB, daar zijn we... Voor het eerst als camera bewegen. Ja, de brigade speciale beveiligingsopdrachten. Die doen de koningin en politici. politie. Ja, dat soort arrestatieteam ja. voor hogere geweldsinzetten. Ja, dat is een hoog James Bond gehalte. Zeer hoog. En dat ja. is hartstikke leuk. En ja, daar mogen we mee naar binnen. Allemaal, Echt. Lang. Allemaal kleine mannetjes met een beetje kort haar en allemaal breed in de schouders. Zo gevaarlijk, al die mannetjes. Hele dikke ja. mannetjes. Leuk zo'n autoprogramma. <laughs> en dan heb je het nog eens over de BSB. Ja, precies. En dikke auto's. Dat wel trouwens. Over auto's. Ja, want laten we het toch even over auto's hebben. Je bent een echte autogek. Uh, ja. wat, voor, wat voor merken staan er al hier Ze zeiden het al heel even. Nou, ja, voornamelijk oud. oud ik ja. geloof dat mijn duurste auto op dit moment iets van 35.000 euro waard is. Dat is een 964 Carrera 2 Targa, een, een, Porsche. een Porsche. En waar ik van hou is de W123 van Mercedes-Benz. W124, daar heb ik een 500e van staan. Ja. Dat zijn die, dat zijn die uh, dat is het type met die eerste ribbeltjes achterlichten, die langer achterlichten, mm, toch of niet? Dat is de 123. Dat is de 123. Ja, en de 124 ja. is zeg maar de taxi. Ja. Maar daar heb ik dan de 5 liter V8 van. En dit ja, is ook leuk. Het is een beest van het ding. Dat is eigenlijk de ideale auto nog steeds. Iedere keer als ik daar instap, denk ik... Voor meneer Shell wel, ja. Ja, inderdaad dat. Maar als ik daar instap, denk ik telkens, ja, wat heb je nou eigenlijk nog meer nodig? Mm -hmm. Heel weinig. Maar goed, ik heb ook nog een Renault 12 stationcar. Oh. Unieke auto uit 1976. Ja, dat weet ik. 30.000 kilometer origineel gelopen uit Zuid-Franck. Een 12 stationcar. Zo lelijk, maar zo leuk. weet je wel? Later nog gebouwd door de Turk, als Tosch. Ja, als Dacia. Nee, in Roemenië, pas op. Dat is Roemenië. Nee, maar hij heet in Turkus. Nee, bijna. Heren, Heer, heer. We twitterden het even. Tofus. Kom op. Nee, maar de Dacia was natuurlijk de... Ja, de Dacia. Welke staat er nu hier in de parkeergarage. ja, eigenlijk. een hele saaie S80, 1,6 uh, handgeschakelde diesel. Volvo, ja, maar die vind ik zo'n leuke auto om te rijden. Dikke man. S80, 1600 <laughs> dieseltje erin, 1 op 25, Toeloop. Ja. Blijft de deftige auto, vind ik. Chic ding. Maar ja. met een 1,7 is een heel klein torretje. Duur de klep over, dan moet je zoeken waar die zit. Ja. Het, het galmt onder, onder de accu. Het galmt onder de. Maar, weet weet je je last? maar je hebt toch, je hebt toch ook zo'n smurfblauwe V70 aangeschaft. Ja. Dat is de past? nieuwe cameraauto inderdaad. Oh, dus camera dat is de cameraauto. En als je een smurfblauwe Volvo V70 ziet rijden, dan weet je, dan ja. dat is, daar zit Leo. Daar in. zit de politie in de buurt. Want <laughs> het is er maar één in Nederland. Hè. Ja. Iedereen zegt een prachtige kleur, maar niemand bestelt. Nee, dat is altijd. het is wel een fabriekskleur. fabriekskleur. Is niet een special gewoon. Rebel blue. Weet je over die V60 of die uh, S60 uh, Polster ingemaakt. Ja. Polestar wow. ja, En voor de mensen die dat niet weten: die S60 Polster was eigenlijk een, uh, het gevolg... van een klein uh, aquafietfeestje, volgens mij, in uh, Zweden. <lacht> van de ingenieurs van, uh, van ja. Volvo. Die dachten: laten wij nou eens de allergrootste motor in een kleine stationcar hangen. Nou, dat lukte aardig. Nou, het is, nou het is, Eigenlijk is het een zwaar, zwaar, zwaar getune uh, T6-motor. Die ik ook in de mijn heb zitten. Ja. Maar dan met, geloof ik, 60 pk of zo. Ja, en dan in een, inderdaad een smurfblauw. Smurfblauw, ja. ja. Prachtig. prachtig. Mooi, ja. Helemaal goed. Helemaal Heel goed. mooi. Ja. Ja. Ik heb een, een intelligente vraag binnengekregen. zijn? Oh, van Ide Koops. En die zegt van waar zou volgens Leo de Haas... de focus van de politie moeten liggen... als het gaat om het terugdringen van de verkeersslachtoffers? Mm -hmm. En ik neem toch aan dat hij dat, uh, wil horen... Dat, dat, dat die controles op de snelwegen, dat dat uh, onzin is. Maar uh, uh. ik weet niet, jij, jij zit er wel nu inmiddels twintig jaar in. Nou, weet je, heel, het is heel simpel. Waar je de meeste dooien ziet vallen, om het maar even plat te zeggen... dat is op de, de provinciale weg. Ja. Mensen kunnen niet inhalen, leren dat niet meer. Mogen dat ook bijna nergens meer. De wetgever heeft gezegd, laten we het ze maar niet meer leren. Laten we maar gewoon in een instellen, dan is het ook klaar. Um, en ik denk dat dat de laatste tijd vreselijk veel ongelukken gebeuren waarbij de oorzaak de, de onbekend heet te zijn. Maar als je dan in de rechterberm kijkt, zie je daar wat spoortjes... en de boom aan de linkerkant werd geraakt. En dan denk ik, daar heeft vast een mobieltje in een kluifje gezeten. Ja. Maar dat is niet, niet aan te tonen. Ik denk dat daar vreselijk veel ongelukken mee gebeuren. Ja. Ik ben zelf geen haar beter overigens, hoor. Krijg ik een smsje, kijk ik ook. Ja. Laten we wel wezen, maar... Ik rij ook vrachtwagen en dan merk je hoe ontzettend gevaarlijk het is om e naar zo'n ding te kijken. Ja, hoezo is dat in een vrachtwagen gevaarlijk dan een uh, Ja, ik weet niet hoe dat precies komt, maar ik rij met een trekker oplegger. Die heeft sneller een afwijking. Die moet je, daar moet je echt bij de les zijn, continu. Anders zit je al heel gauw twee, drie meter uh, naar links of naar rechts. Okay. Ik, ik denk dat dat hartstikke belangrijk is, maar dat uh, strookt natuurlijk. Maar wat moet een agent met deze informatie? Niets. Die moet doen als een baas. De overheid, uh, laat ik het zo zeggen. Niks. Die doen daar niks mee. Nee. Is die, is die ah, dat hoor je nee, ook wel nee. gehoorde vragen, is dan niet van mevrouw Koops, maar... Uh, uh, uh, het is een meneer hoor, meneer? Ide, ide, Ja. Ah, okay. uh, veel gehoorde opmerking is dat vroeger uh, agenten, zeker langs de snelweg, de veel coulanter was, he. Je werd gewaarschuwd veel eerder. Hoe is jouw perceptie? Klopt dat of niet? Ja, dat geloof ik ook wel. ook ja. wel. Ja, nou ja, de av toenmalige AVD ja. ging er nog wel eens naast rijden en zei van gut, zullen we het wat rustiger aan doen? Ja. Ik heb dat zelf een keer gehaald, ik was op een afgesloten stukje snelweg bij Steenweg, Steenwijk. Even een 911 Targa aan en proberen, een 3 liter. Had niet gedacht dat er door de afzetting nog een andere auto achter mij aan zou komen. Ik reed daar 160. En ineens reed daar naast mij een Porsche van de AVD. Ja. Die ging voor mij rijden en ik, het zweet brak mij uit. En toen hoorde ik door de speaker op de, op de kont van Zit, die Porsche... Die stopt op die ik... auto buiten, ja. De ding ging aan, krak. Leuk, hè? Zo is het toen. <laughs> en rijden je weer weg. Ik heb, ik heb de rest van de rit zitten beven achter ja. het stuur. Maar ze deden er niks. Nou, daar, daar, daar, mag ik daar... Ik, heb, ik ben ooit een keer op een, een van de viaduct bij Assen, waar je maar, geloof ik, 80, 80 overheen mocht... ben ik een keer gepakt, ook door een Porsche. dacht ik al van, nou... Ik ben op Porsche aan de kant gezet. Ja. Dat vind ik toch minder erg dan met de Mercedes ja. en de BMW'tjes ja. waar ze toen mee zijn. Een soort eer. Ja. Een soort eer. Maar, uh, maar een, een goede waarschuwing uh, van een vent die je respecteert. Ja. Daar heb je de rest van je leven, vergeet je dat nooit meer. Yes. En zal je eraan terugdenken? Terwijl je hebt nu toch een soort van vlassige VMBO-scholier-figuur. Uh, uh, uh, die met een opgeheven vingertje jou uh, uh, uh, aan de kant ja, zet. In en een Volvo S80 met een ruitenwisser op de achterklep. en een 1,6 diesel. Ja, sorry, maar 75 maar. Oké, okay. goed. Maakt niet, uit. Ja, maakt niet uit, Bas. Nee, maar, nee, maar en, en die gaat vervolgens schrijven. Klaar, ja, moet je ook zeggen? Heppakee. En, dan, en dan, dan wil ik, dan, op het moment dat die auto weg is... wil ik alweer twee keer door rood licht ja, rijden om, om dat geld terug te halen. Ja, ja. Het werkt zoveel beter wat vroeger die AVD deed. Hè? Waar je echt van, wow, dat zijn even, dat zijn ja, even ja, gasten. Ja. Met hun re op en zo. Het zullen arrogante luisteren. Het mag best, maar in ieder geval ze waarschuwden. En je, je, je luisterde wel naar ja. ze. Maar je ja. zou het nog helpen in deze tijd? Nou ja, de maatschappij verandert en de politie is daar een afspiegeling van. Dus ja, de politie ageert zo ook uh, de, als de maatschappij in elkaar zit, vrees ik. Maar zou dat waarschuwing niet veel beter helpen? We hebben dat alle drie, hè? We Deels We hebben wel. het gevoel dat we, Ja, maar, zeggen, maar wij zijn kreeg groepen. Dat is, ja, ja, dat is waar. En wij zijn geweldenaars. Ach, en wij zijn slim en intelligent. Dat en dat en, en op, de rest man. van de wereld niet. Ga door, ga door. Dat, dat is het probleem. Ja, is het. Nee, maar, weet je, dat is wel het punt. Ja. Dat denk ik bij mezelf ook. Ik heb daar wel genoeg aan. Hm. Maar ja, weet je, ik denk dat het niet de hele oplossing is. Ik nee. denk dat iemand af en toe wel eens een douw moet hebben. Ja. En daar zijn, ook met je eens. Dat zijn er dat ook al van je denken. Dat, hoe... dat zijn nooit wij, Leo. Nee, van de... nee, wij niet. Onmogelijk. Nee, maar wij worden we. natuurlijk ook wel een paar dagjes ouder en dan krijg je dat idee van dat vlassige vmwo scholier Ja, dat <laughs> ja, krijgt ja, ja, wel beeld ja, ja. dan. Ja. We ja. gaan maar eens even rijden, want dat ja. is ook wel fijn. Dat was nou typisch een auto voor een niet vlassige man op leeftijd. De Renault Clio. Ja. Carlo ging lekker boodschapjes doen. Ja, dan dus zit je dan op je 53ste, dames en heren, in een gele Renault Clio met onvoorstelbaar lelijk stickerpakket. Want ja, dat is uh, personaliseren moet tegenwoordig. Hè. Zie de Fiat 500 en de Mini. Dus met stickertjes en allerlei grappige dingetjes kun je dan je auto aankleden. Dan kun je hem eigenlijk uh, ja, uh, ja, aantrekken, om het zo maar te zeggen, net als een... Maatpak. Nou, uh, niet voor mij hoor. Kost bovendien geld hoor. Want een Renault Clio die heb je met deze motor voor uh, pak een beetje uh, 15.000 euro. Maar met alles erop en eraan zoals wij hem nu rijden, kost hij alweer 17,5. Dus toch geld wat er even bij komt. Maar goed, uh, ja, die Clio. Een beetje de tegenhanger van, uh, van wat Kiatjes en uh, de, de, de, de Volkswagen Polo. Misschien net even groter. En net even leuker vorm gegeven, want dat is die wel hoor. Uh, dankzij Laurens van der Akker, de Nederlander, die bij Renault de design zwaait, is het best een, uh, een grappig ding. Rijdt ook goed, zit een drie cilinder, 90 PK motor in. Een drie cilinder om te downsize, om het zo zuinig mogelijk te maken allemaal. Uh, is prima gelukt. Je mist eigenlijk nooit de viercilinder... Uh, redelijk zuinig. 1 op 16, 1 op 17. Dat is wel wat onzuiniger dan de fabriek belooft. In al deze opzichten uh, kan niet mee. Maar er is wel even één klein detail wat we toch even moeten bespreken. En dat is weer die verduvelde afwerking. De Fransen krijgen het maar niet onder controle... om dat nou echt op een soort van, ja, laten we zeggen, topniveau te krijgen. Uh, ik weet zeker dat je over een jaar of drie, vier... dan, uh, ja, dan stop je een stukje biervult uh, in het ventilatieroostertje... in een poging om die open te houden. Of je stopt een ballpoint ergens tussen het dashboard... om te voorkomen dat het kraakt. Dat soort dingen. Veel vergroomd gespoten plastic rond de tellertjes. Een achterklepje wat nou net even allemaal net te lullig zit. Plastikerige inzetstukken om het stuur wat speelsoort te maken. Het is om kort te gaan. Een bestwagentje om te zien. Leuk om te rijden. Goed motortje. Lekkere versnellingsbak. Niks om je voor te schamen. Maar die overwerking, dames en heren... Ja, ik ben misschien al de duizendste die het zegt... of de tienduizendste die het zegt... die is nog steeds niet op orde. Nee, Lauwers van de Akker. Nee, daar kan Lauwers niks aan doen. Lauwers van de Plakker is het een beetje met al die, <laughs> met die, stickers. <laughs> die stickers. Ja, maar die is van de buitenkant. Ja. Nee, maar dan heb je zo'n stuur en daar zit dan, dan zit dan. Ja, inzetstukken zijn. Inzetstuk inzetstuk inzetstuk inzetstukken in, om, het, om het speels te maken, want dat, ja. dat, dat, dat correspondeert dan ook weer met het stickerpakket buiten, zou ik maar zeggen, als nou, je dat neemt. Wel over nagedacht. En, maar net even te scherpe randjes en dit en de dat. Jongens, dat kan het, gewoon. En, het moet het, ook gewoon. Beter. Ja, maar het gek is dat heel veel fabrikanten dat gewoon wel kunnen. Ja. Uit andere landen, maar in Frankrijk kunnen ze dat niet. Ik denk nou ja, nog, de gemiddelde duster is dan nog uit Roemenië. Wordt er wel nog aan geveild. Een beetje. Nou ja, nee, maar het is ook niet zo dat je je handen openhaalt... op het moment dat je in een Clio gaat rijden. Dat <laughs> ook weer niet. Maar, maar het is gewoon niet wat je... Ik, het was, ik vond het een beetje tegenvallen. De man achterblik op de weg. Leo de Haas is onze, is onze gast vandaag. Leo, ben jij zelf wel eens aangehouden bij het overtreden van de, van de wet door de hermandat? Jazeker. Maar dat en, is lang geleden, moet ik zeggen. En, en, en dan draait het raam open en dan kijkt er zo'n kodder naar binnen. En denkt, verdomme, dat is de Haas, we hebben hem. Hij hoefde het raam niet open te draaien. Hij <laughs> keek door het geopende dak van de targa naar binnen <laughs> en zei... Hé, <"Hey>, u Ik zeg, ja, ik. <laughs> ja, ja. ja. En? Het was uh, 155 gemiddeld. We spreken ja, 1995 overigens. Ja. En uh, ja. hij pakte uh, met een glimlach zijn boekje en zei... zo, dat gaan we eens even fijn noteren. Maar ja. <laughs> ja. feitelijk ben jij een vriend van de politie. In de optiek van de hermandat. Ja, jij toont misstanden aan en, en, en, de, en de politie wint. Ja, dat is wel zo. Maar zo word ik niet gezien, denk oh, ik. Nee, okay. maar ik probeer ook wel het standpunt van de overtreders te laten zien... En, en, wat ik je zeg, daar vind ik best wel eens redelijkheid bij zitten. Mm -hmm. dat, dat, dat, dat gebeurt. Er zijn ook bekeuringen waarvan ik denk, mot dat nou? Yeah. Ja. nou ja, maar goed, ja. dat is, ieder, is ieders goede recht en goede idee, daar gaat het niet om. Maar... Ik was echt het haasje in dit geval. Mm -hmm. ja. Dat is, ja. Ja. ja, van de beurt. Ja. Zee, jij, jij produceert nog steeds, blik op de weg, hè? Ja. althans nog steeds. Je hebt net gezegd, van, dat kan wel eens eindig zijn. Maar ja. uh, Frits Sissing presenteert. Klopt. Sinds, Waarom? Uh... Waarom is dat? Dat weet ik niet. Er werd oh. mij gevraagd, zou jij dat uh, goed vinden? En kennelijk in de verwachting dat ik dat vreselijk zou vinden. Maar ik vond dat prima. Ik vind Frits een beste vent. En men wilde bij de AVRO, wat ik begrepen heb... op, op het thema veiligheid, zoals het dan heet, één gezicht hebben. Okay. En Frits doet... Uh, maestro dat, dat, doet hij nu. Precies, en, uh... maestro doet hij. Dus nou ja, daar zie je het al. Maar ik, ik hang niet zo aan het uh, presentator zijn. Ik hang dat, meer aan het inhoudelijke. Dat, is dat wel waar? Want je hebt het wel, geloof ik, twintig jaar gedaan. Hè? Ja. Uh, was ja. je toch, voor mijn gevoel, best graag in beeld. Ja, echt waar? Ja. Heb je die indruk gewekt? Nee, ja. ik vond het altijd even vreselijk. Vond je het vreselijk? vreselijk ja. Nee, niet. Heer? Tot de laatste dag. Ja. Als morgen nou al meneer Max belt, hè? Jan Slachter van Max... en die zegt, we hebben een nieuw programma dat heet Max Snelheid... en zou mooi zijn, bijvoorbeeld, en we gaan daar jou weer eens voor vragen... want daar hebben ze heel veel wat grijzere hoofden... net als wij allemaal er zijn ook... dan pak je de bullen ga je daar naartoe? Ik ga dat niet presenteren, nee. Nee? Nee, absoluut niet. Ik wil het graag produceren, maar presenteren, nee, dank u. Nee, is ik dat echt zo? Oh, dat dat verbaast mij ook. Uh, ja. Ja. Ja, ik, heb dat, ik vond dat altijd verschrikkelijk. De hele ochtend zonder ik dan echt uh, dat tegenaan te hikken. En dan, nou, vooruit dan moet het maar weer gebeuren. Okay. Maar het is niet de bedoeling dat de kijker dat doorkrijgt natuurlijk. Dus dat is kennelijk gelukt. Nee, nou, dat is, dat is ik heb geluk. altijd vrienden gelachen en gedacht van... Ja. jullie vinden het mij leuk, maar ik vind het heel erg naar. Ja, ik vind het helemaal ja, niks. Maar dus dan, dus dan als het dan bij Max terecht komt op het programma... dan zal, zal Sybrand Nies het wel gaan doen. Uh, ja. ofzo, en hè? die kan het vast goed. Die Martien van los. Ja. Zelfs. Ja, dat, maar wij hopen dat het nog even blijft. En Leo vond het geweldig dat je was... dat je praatte over je klassieke auto-liefde... over het aanhouden, noem maar op. Wij eh, hebben met een inzetstukken Clio gereden. De audition <laughs> ja, zit erop. We gaan eens voor... op zoek naar een smurfblauwe Volvo ja, V70. Dat, dat ja, die ga. is van Leo. Volgende week te gast. Vincent Everts. Die rijdt met een ja. Nissan Leaf. Ja. Die heeft hij zelfs een berg opgereden... en dan daarna naar beneden om te kijken of je je accu's je kan opladen. Het is geen perpetuum ja. mobile, zo bleek hem. Nee. En Huub Stapel zit op mijn plaats. Geen familie van Diederik, dus dat komt allemaal goed. Eh, tot die tijd verwijzen we naar onze site www.trols.nl slash autoshow. Dat natuurlijk naar Facebook en Twitter Dan kunt u ons liken. Ja, vooral en je... Facebook en Twitter, ja, ja vooral. En wij ja. gaan nu een auto geven aan Leona's in die Smurfblauwe auto Dat staat straks de officiële Trols auto show. Ja, Leuk, Leuk kerstcadeautje trouwens. Hele fijne kerstdagen en tot in 2013. Het journaal Radio Oké. Het NOS Journaal.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 In de Indiaanse hoofdstad, New Delhi, heeft een groepsverkrachting vanochtend tot een massale betoging geleid waarbij redden zijn uitgebroken. De oproerpolitie zette onder meer waterkanonnen in om de demonstranten van het plein bij het presidentieel paleis te krijgen. Duizenden demonstranten zijn boos over de verkrachting van een vrouw van 23. En Paus Benedictus heeft zijn voormalige butler Paolo Gabriele zoals verwacht gratie verleend. Gabriele zat in het Vaticaan een uit van 18 maanden wegens het doorspelen van vertrouwelijke documenten van de paus aan de pers. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de ho, ho, ho, ho. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit een stemmig carré. Niet alleen door de kerstbomen die overal staan opgetuigd, maar vooral ook door het kerstcircus dat uitpakt in de grote zaal. Af en toe klinkt het applaus op. Mooi geluid is dat toch, want er is uh, op dit moment ook een voorstelling gaande. Over carré gaan we het straks overigens ook nog hebben vanwege een documentaire over dit theater, dat uh, die binnenkort wordt uitgezonden. Verder Laura van Dolron over haar oudejaarsconferentie. Geert Lagerveen over Alice in Wonderland bij Orkater. We bespreken de kerstfilms met Dana Linsen. We Hebben het met Bart Schneeman van het Nederlands Blazers ensemble... over het Nieuwjaarsconcert, wat weer voor de deur staat. Uh, de theatertop 5 met, uh, met Constant Meijers. En we hebben ook nog uh, de virtuele vitrine met Olga Zuidroek. En de live muziek is van de Tiny Little Big Band. Heren, dank u wel. Straks uitgebreider uiteraard. Uh, u kunt reageren op opium.avro.nl of uh, uh, twitteren kan naar haakje of hekje of wat u wilt. Naar uh, opium.avro. Straks het nieuwsoverzicht. Eerst even iets uh, heel anders. Verschillende theaters die beginnen naar een zogenaamde voedselbankcultuur. Mensen die bij de voedselbank staan ingeschreven... die kunnen gratis kaarten krijgen voor de onverkochte plekken in de, in de theaterzalen... In totaal doen 21 theaters verdeeld over 9 steden aan die voedselbankcultuur mee. Ik praat erover met Mark van Warmerdam, directeur van theatergroep Orkater... en mede-initiatiefnemer van, dit, van, dit, van deze actie. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe is dit initiatief zo tot stand gekomen? Ja, heel simpel. Ik zat met mijn collega Nicoline Luttels in de auto. Hij reed het hele rand door, van theater naar theater... Ja om te praten over uh, nieuwe voorstellingen, over de theaters. En al fantasierend kwamen wij uh, uh, uh, op de, de lege stoel... wat je daarmee doet. Mm -hmm. En dan weten we dat er uh, zowel vrije als gesubsidieerde producenten... de vrije stoelen soms inzet uh, voor uh, eenmalige goede doelen. Hè. Ja. En dat het er op het Huis of... Uh, uh, al pratend kwamen wij tot de conclusie dat het eigenlijk... Uh, Ongelooflijk is dat niet eerder bedacht is... dat mensen die gebruik maken van de voedselbank... niet het hele jaar door, iedere dag, overal terecht kunnen. Ja, want je, want je blijft verstoken van cultuur... als je geld hebt voor kaartjes niet meer. Hè? Precies. Ja, ja. En, uh, dus toen zijn wij een paar mensen gaan, uh, gaan bellen... wat mm -hmm. we daarvan vonden. Uh, nou ja, dan, dan komen natuurlijk de nodige vragen van, is het dan geen concurrentie? En, ja. uh, moet je niet selecteren? Het idee van voedselbank cultuur is dat gewoon iedere stoel ten alle tijden ter beschikking wordt gesteld... ongeacht het programma, ongeacht de prijs, ongeacht het genre. Um, en het gaat om mensen die zo weinig te besteden hebben... waarvan je zeker weet dat zij, uh, dat zij nooit een kaartje zullen kunnen kopen... voor het Concertgebouw of de Stadtschalber ja, of ja. de Krakeling. Ja. Er zijn natuurlijk ook uh, vaak last-minute kaarten nog goedkoop te krijgen. Hoe verhouden ze die zich tot, tot die voedselbankkaarten? In feite blijft alles onveranderd... Voor ja. De theaters en de producenten is nou juist die, uh, die grens van de voedselbank uh, uh, een, een hele heldere. Mm -hmm. En het betekent, net zoals het brood van Albert Heem het over is. het gaat echt over stoelen die over zijn. Yeah. Uh, aangezien de meeste theaters. Uh, s ochtends al weten of het s'avonds uitverkocht raakt. hoeven die mensen niet in een zielig aparte rijtje. die kunnen gewoon s ochtends naar het theater bellen of er kaarten zijn. En die kunnen ze dan gewoon bestellen. Als ze daar nou voorstellingen willen die echt heel erg goed lopen... dan zullen ze net zoals iedereen op de wachtlijst komen. En als er een kaart over is, kunnen ze hem krijgen. Ja, een prachtig initiatief. Denk je nou ook niet dat er ook nog uh, door de bezuinigingen op cultuur... zijn er natuurlijk veel uh, mensen hun baan kwijtgeraakt in die sector? daarvoor ja, kom je ook op dat idee natuurlijk. Ja, maar dat je, dat je straks ook uh, voormalig collega's uh, op die manier weer in de zaal ziet, of niet? Nou ja, het zou heel goed kunnen. Want ja. het uh, blijkt dat er inmiddels uh, 60.000 mensen aangewezen zijn op de Dat Ja, gigantisch. En dat zijn uh, inmiddels ook mensen die door, de, uh, door economische even... omstandigheden... Ja. Uh, twee jaar geleden nog een baan en een huis hadden. Mm -hmm. En nu uh, uh, achtergebleven zijn met alleen, uh, met alleen uh, de voedselbank. Yeah. Yeah. Mm -hmm. En, en waar, waar je natuurlijk ook aan kunt denken... Er zijn, er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen in het spel... Mm -hmm. Uh, van diezelfde cliënten. Nou ja, ja, wat is er mooi om dan toch je kinderen mee naar de krakeling te kunnen nemen? Ja, prachtig als ze, als ze allemaal naar Alice in Wonderland kunnen, bijvoorbeeld. Ja, toch? Bijvoorbeeld. En nou ja, wat, wat ik geweldig vind, is dat. Uh, als ik het even meet aan Amsterdam. Mm -hmm. uh, het concertgebouw doet mee, de stad Schouwburg doet mee, de Lamar doet mee. De meervaart, de kleine komedie, het ketelhuis. Ja. Dus <coughs> werkelijk in alles en daar kan je terecht. Ja. Mark, ik vind het een geweldig initiatief. Een uh, dank uh, voor iedereen die staat ingeschreven bij de Voedselbank. Ik hoop dat ze er veel gebruik van uh, kunnen gaan maken. Dankjewel. Wow, wat is dit zin. Ja. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Nu het Metropole orkest gered is, moet het als de Wiedeweerga optredens gaan regelen. De agenda was namelijk nagenoeg leeg, omdat per augustus 2013 de ster eruit zou gaan. Sommige van de 52 muzikanten die waren al bezig met ander werk en met omscholing. Maar afgelopen donderdag werd het duidelijk dat de Tweede Kamer toch geld heeft gevonden om het pop- en jazz-orkest te redden. Het gaat om 7 miljoen euro en de overige 9 miljoen die nodig zijn, die moet het orkest zelf verdienen met commerciële opdrachten. En dat zal niet makkelijk zijn, zegt Hoorniste Pieter Humveld. Een samenwerking met bedrijven bijvoorbeeld... zijn op dit moment natuurlijk niet makkelijk... want de nee. crisis slaat overal nou, toe. Die... Ja, juist op dat moment moet je dus een, een weg inslaan... waar eigenlijk de omstandigheden desastreus zijn. En uh, ja, dat, dat vergt heel veel stuurmanskunst. Ook het Rijksmuseum Twente kan toch op meer geld rekenen... dan aanvankelijk verwacht. Het huis Doorn en slot Loevestein die waren minder gelukkig. Voor deze musea vond de Tweede Kamer geen extra geld. Waar is Tom Watkins, de jongen die alleen rauwe groenten eet? Hij is ondergedoken om uit handen van jeugdzorg te blijven. Die wil hem bij zijn moeder weghalen omdat hij al drie jaar lang niet naar school gaat. Toch zou het niet moeilijk moeten zijn om hem te vinden. Want in de documentaire Rauwer vertelt zijn moeder Francis aan zijn oma... wat Tom moet doen als ze hem komt halen. Voor uw achtergrond, Tara is een vriendin van hem. Dat hebben we wel besproken, wat, wat hij in dat geval doet. Waar hij zich... Uh, waar hij zich uh moet verstoppen en waar hij naartoe moet gaan om oh. te zorgen dat dat niet Mag ik dat weten gebeurt. of wil moet dat helemaal geen Nou, ik denk dat het in eerste instantie het makkelijkst is als hij naar Tara toe oh, ja. gaat. Toms moeder laat haar zoon alleen rauwe groenten, fruit en noten eten. Volgens haar is andere voedsel giftig voor het lichaam. Artsen zeggen dat de ontwikkeling van de 15-jarige jongen hierdoor achterloopt. Zijn groeikurve verloopt als die van een ondervoed kind in Afrika. De discussie over het vertrek van Jean Depardieu naar België gaat maar door. Nadat de Franse premier het zielig minabele noemde... dat de acteur het land verlaat vanwege de hoge belastingen... schreef de acteur een open brief. En daarin schreef Depardieu dat hij veel te hard wordt aangepakt. Hij heeft berekend dat hij in zijn leven al 125 miljoen euro... aan belasting heeft betaald. Actrice Catherine Deneuve en ook Brigitte Bardot... hebben inmiddels ook laten weten dat Depardieu zoveel kritiek niet verdient. Daarnaast krijgt hij ook steun uit iets minder verwachte hoek... De Russische president Poetin die liet weten zo een Russisch paspoort voor zijn vriend Gerard te kunnen regelen. Persbureau AFP vertaald. Als Gerard really wants to have a residency permit in Russia or a Russian passport, we can consider this issue. Van alle muzikanten hebben Amerikaanse solo-artiesten de grootste kans vroegtijdig dood te gaan. Europeanen en mensen in een band die zijn beter af. Dat blijkt uit onderzoek van Britse wetenschappers onder 1400 artiesten. Roem en rijkdom zetten vaak aan tot alcohol en drugsverslaving... plus roekeloos gedrag met bijvoorbeeld auto-ongelukken tot gevolg. Een ongelukkige jeugd vergroot de kans op een vroegtijdig dood nog eens extra. Tot februari van dit jaar zijn 137 beroemdheden jong gestorven... Die is mevrouw wat je beroemd noemt, noemt, natuurlijk. Waaronder Jimi Hendrix, Michael Jackson, Whitney Houston en natuurlijk. Love me, tender, love me, sweet. Never let me go. Ja, en natuurlijk Elvis Presley, die op 42 jaar geleefd had overleed aan de gevolgen van medicijngebruik. Overigens zitten niet alleen solo-artiesten. In de gevarenzone, er zijn genoeg bandleden die vroeg stieren voor. Zoals Kurt Cobain van Nirvana, Sid Vicious van de Sex Pistols... en Jim Morrison van de Doors. Ach Elvis, doe nog een stukje. Ja, dankjewel. Tot zover het nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Het ligt niet aan Jan Smit. Dat was zo'n beetje de teneur van de recensies deze week over de film Het Bombardement. Er worden veel losse verhaallijnen en overeenkomsten met kaskraker Titanic geconstateerd. Arme jongen ontmoet rijk meisje, die moet trouwen met een vreselijke vent, et cetera, et cetera. Nou ja, of de bezoekers van de film ook zo negatief zijn, dat is nog afwachten. Deze week was er in Rotterdam een speciale vertoning van het bombardement... voor mensen die de bommenregen destijds in 1940 overleefd hebben. En opium was erbij. Nou, het bombardement zit erop. En nu komen de emoties bij de overlevenden in de zaal los. Het is zo indrukwekkend. Ja, ja, ja. Ik vind het echt heel... Ja, ik loop te trillen. Echt waar. Ik heb het helemaal meegemaakt. Want ik ben 89, dus ik liep er middenin in, in dat bombardement. Ik vind het film prachtig. Heeft u dan over de hele film of ook over het eerste uur... waarin Jan Smit heel veel zwoele blikken naar de hoofdrolspeelster wierp? Nou, ik, vind, ja, ik vind het fantastisch. En dat gebeurde toch. Wij liepen op stad, langs dat huis door bruiloft. En gelukkig dat die liefde doorging. Maar zoals deze film uh, artistiek in elkaar zit... zou ik me schamen als ik die uh, oh. Ate de Jong zou zeggen. Ik, meneer, schad, gaat, die man heeft geen bestand. Een filmmaker die met zo'n flutverhaaltje, zo'n aangrijpende gebeurtenis van het bombardement van Rotterdam gaat, gaat verbeelden. Dan zeg ik meneer, u bent eigenlijk geen uh, goede... U had, dat, u had het met respect moeten zeggen, dat heeft u niet gedaan. Hè? Dan neem ik kwaad. Ja, wat, wat is respect? Nee, ik, ik weet niet hoe oud u bent, maar ik ben uh, 83. Ik ben 57. Oh. oh ja, dan heeft u het niet meegemaakt. Nee meneer, jammer, u heeft het niet meegemaakt. Als u het meegemaakt gelukkig, zou u gelukkig weten dat het van geen kanten klopt. Ik heb het meegemaakt, maar ik ben het ook niet met uw commentaar eens. Met... Het is de toon waarop u de muziek speelt, zeggen ze dan. Hè? Ja, vooral, ik, het enige, gezegd, enige wat ik gezegd heb is: het is een flutverhaal. Ja, 20 keer, dan nou, twintig ja, keer. Nou, nou maar... weten we het wel. Met... Het, verwondert me. het verwondert me dat ik de enige ben die kritiek heb gehad. Daar ja. moeten we over nadenken. En na afloop van de vertoning is een deel van de cast en de regisseur aanwezig. En ik vraag me af hoe het voor hen is om zo direct geconfronteerd te worden met de emoties uit de zaal. Overal speelste Roos van Erkel. Ja, dat vond ik heel indrukwekkend. En ja, het doet me ook realiseren dat het gewoon nog maar zo kort geleden is dat dit gebeurd is. Ja, ik weet niet. Ik krijg gewoon kippenvel van om die mensen te zien. Regisseur Ate de Jong. Ik wist wel dat het bombardement, de scène met het bombardement, dat dat voor de mensen die het meemaakten heel heftig zou zijn. Dus het zou ook zeker zekere in een catharsis zou kunnen zijn. Nou, we wil ook inderdaad afgelopen vrijdag hadden we een man die zei ik heb het nu weer allemaal opnieuw meegemaakt. Nu kan ik het laten rusten. En dat zou voor andere mensen Door de ook... Door uw gaan. film? Ja, ja. ja. Het was regisseur Aten de Jong over de helende werking van zijn film Het Bombardement. Hij draait in de bioscopen. Ja, straks praat ik met Leo de Boer over de documentaire Circus Hart, De droom van Oscar Carré. Maar eerst de live muziek. Ze waren vorig jaar al eens in Opium Radio te gast. En dit jaar zijn ze terug. De heren, altijd strak in het pak. Staan klaar om het publiek te laten jitteren. Ja, wat ze precies bedoelen met dat jitteren, dat horen we zo. Hier is de Tiny Little Big Band. Ho ho ho. Ho. Ho ho, ho, ho, ho ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho Ho, ho, ho, ho, ho Rats good have sent a hat and You put the axe in Christmas You snuggle up like a polar cat You put the axe in Christmas Send a sleigh a world down to the ground The moment that you are around Come over here, girl Put away business, last put the axe in Christmas Yeah, ho, ho, ho, ho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 Christmas, The Tiny Little Big Band, heren, hartelijk dank. En uh, straks horen we ze nog een keer. Het uh, Wereldkerstcircus is weer neergestreken in uh, Carré. Beneden in de piste vliegen Noord-Koreaanse trapezeartiesten door de lucht. Wringen Oekraïense acrobaten zich in, in onmogelijke posities. En rennen paarden door het zaagsel. Uh, Oscar Carré is de aartsvader van dit theater. Dat 100, 125 jaar geleden als circus werd gebouwd. En Leo de Boer die maakte een documentaire over Oscar Carré. Meneer de Boer, had u, had u niet liever nu beneden in de grote zaal gezeten? Nou, ik zat er vorig jaar. We hebben je uitgebreid gefilmd. Ja, en het, ja. uh, dus ik, ik ben wel even via de achteringang binnengekomen... om de mensen uit Korea gedacht te zeggen. Ja. Dat is mooi, hè? Er zaten geen tijgers dit jaar, veel meer op. Nee, de, de zeeleeuwen heb ik gezien. Ja, dat ja, is toch daarbuiten. anders. De zeeleeuw of tijgers. is toch <laughs> ja. wat anders. Ja, u, zoals u zegt, u heeft vorig jaar veel gedraaid... tijdens dat wereldkerstcircus. Ontstaat er dan ook iets van begrip voor wat die mensen drijft? Want je moet maar willen, zeg zo hoog in de nok, een beetje aan het touw gaan hangen. Ja, nou, de film heet uh, Circus Hart. Mm -hmm. En dat is niet voor niets. In wezen is het ook een zoektocht naar uh, wat dat Circus Hart dan is. Um, en uh, aan de hand ook van, uh, van het verhaal van Oscar Carré. Um, en ja, dat, heeft, dat is een enorme overgave. De film die probeert er antwoord op te geven. En zijn achter, achter, achterkleindochter Louane Carré, die, die hebben we ook hierheen gehaald yeah. tijdens het kerstcircus. Yeah. Die heeft haar hele leven in het circus gewerkt. Uh, en haar vader ook weer en de mm -hmm. broer. Weliswaar in Zuid-Afrika. Maar. Die mensen zijn allemaal familie van elkaar, circusmensen. Dat, is, dat maakt gewoon niet zoveel uit waar ja, dat is. Ja. Die herkennen dat, die, die, die, die voelen dat feilloos van elkaar aan. Maar bent u erachter wat dat is? Dat nou, o, totale overgave mm. aan de act. Het, die mensen die staan hier om negen uur s ochtend... staan ze hier te rekken en te strekken... en de meest onmogelijke uh, oefeningen ja. uit te halen. Ja. Als om twee uur of drie uur uh, uh, eerst de eerste show hebben. Ja, fantastisch. Uh, mooi, mooi om te zien. Uh, uh, uit die documentaire, want u heeft heel mooi... Ik bedoel, uh, Oscar Carré uh, is natuurlijk al, al heel lang geleden... Over uh, daar was weinig beeld van, lijkt mij. Maar u heeft dat ja. oude beeld, wat er is, heel mooi door uh, het geheel heen uh, geweven. Waar, waar komt al dat beeldmateriaal vandaan? Van, van beelden uit de piste en toen de bouw van Carré bijvoorbeeld. Ja, we hebben dat overal vandaag, mm -hmm. uh, vandaag uh, de, uh, gehaald. En er is, uh, van Oscar zelf is eigenlijk alleen het, het moment dat hij aankomt op het Centraal Station. Yeah. Dat is uh, begin 20e begin eeuw, dus toen stond de cinema ook uh, in de kinderschoenen. En, uh, dus er is heel weinig van hen bewegend materiaal. Maar uh, zijn stem is wel uitgebreid te horen in de film. Hm. Uh, en dat, uh, dat neemt je ook uh, er een vorm in. Dat maakt het ook persoonlijk. Ja. Wat, wat voor een, uh, is het theater zoals we het nu zien, het, het, het circus zoals we het nu zien... is het vergelijkbaar met wat hij in de piste bracht? Nee, totaal niet. Nee? Het circus van toen, dat was eigenlijk... Uh, wat wij nu de spektakelfilm noemen. Dat waren geweldige evenementen die op, het, uh, op de bühne werden gebracht. Paarden, schieten, waterballetten. Westen, uh, afrelen, hoe gekker, hoe beter. Ja. Hij was in wezen een soort... Cecil hè, de, de maker die later kwam in Hollywood. Die, de man die de, de, de tien geboden heeft gemaakt, bijvoorbeeld. Ja, de, de grote spektakels. En dat, dat was voor de, voordat er film was, had circus die rol. Hm. En dat, daar, werd, uh, daar werd enorm uh, ook, ook het Westen, Wild West-verhalen werden toen gemaakt. Amerika was, was ontdekt, het was nieuw. Uh, het Westen werd gekoloniseerd daar. De Chinese muur was, was een voorstelling van hem. Uh, de Krimoorlog, die heel hm. actueel was toen. Dus het waren niet Allemaal alleen in de theater. Het waren niet alleen verhalen met spektakel, yeah. maar ook met een soort nieuwswaarde. Ja, ja. Hij was ja. dus ook een soort CNN, uh, avant <laughs> la lettre. Hij bracht gewoon actuele dingen waar mensen in de kranten over lazen. Ja. En die ja. konden ze dan hier bekijken. Ja. En altijd met heel veel paarden. Die, die Luen, uh, waar u het al over had, die achterkleindochter... die, die is ook op zoek gegaan uh, naar, ja, naar verhalen over, over, over haar voorouders. Er le leven nogal wat mythes rond... Oscar Carré, wat zijn die mythes bijvoorbeeld? Nou ja, we zitten, er hier, we zitten hier zelfs onder een mythe. Ik bedoel, die dakspanten waar we hier zitten, op de zolder van Carré... daarvan wordt zelfs bij elke rondleiding nog gefluisterd... nog gezegd van, ja, Oscar Carré die, die was in Frankrijk... Terwijl, het, het, terwijl de bouw al bezig was. Ja. En hij zag daar heel toevallig, ergens in een, in een grote schuur... die enorme dakspanten waar we hieronder zitten. Ze zijn iets van 36 meter lang... Ja. Van Gustav Eiffel, die was die toen aan het bouwen. Dat die van die toren? Van die toren, maar hij was toen nog net met, met andere dingen bezig. Ja. Bruggen vooral uh -huh. uh, bouwde die. En die zei, goh, wat, een, wat toevallig. Die dingen zouden, zouden misschien wel <laughs> passen in mijn, uh, onder het dak van mijn theater. Dus dat is helemaal niet waar? Nee, nee, nee die staat, er staat geloof ik werkspoor gewoon in. Dus kunt, dus je, dus je goed ik, vertel, ik vertel ook altijd tegen mensen die hier komen dat het van Eifel is. Maar nee, soms... Het is een prachtige mythe, maar zo, zijn er, zo wemelt het van de verhalen over ja. Oscar. Die, die, ja, die bracht hij vaak zelf in, uh, in, in, in de wereld. Omdat voor hem ook... Uh, ja, hij is een showman. Dus, mm -hmm. uh, ja. dus die nam het niet zo nauw met een, ja. uh, een mythe meer of minder. En, een andere mythe, die dat heeft te maken met het einde van het uh, Circus. Dat Carré zou zijn eigen paarden hebben afgeschoten. Terwijl hij was verknocht aan die paarden. Je ja. Had meer van die paarden bijna, dan van zijn eigen, uh, eigen familie. Nou, het is een heel dramatisch moment natuurlijk... dat zijn circus failliet gaat. Ja. En dat hij. Welk jaar hebben we het dan over? Dit was uh, 18... Uh, of nee, 19... Uh, ja, begin 19e... Ik weet, ik weet zo slecht een jaar het al, maar mm. het is begin begin 20e eeuw. Dus, dus het had ook te maken met de komst van de film... want die nam het gewoon over ja. op een gegeven moment. Dus het was de tijd ja. dat, uh, jaren 10, jaren 20, dat mm -hmm. men ook uh, dat de reisbioscopen kwamen. En het publiek dat ging vrij liever een, een film zien over de Krimoorlog... Ja. bij wijze van spreken, ja. of, een, uh, of een western, een echte western... dan dat ze dat op, op, op het, op het theaterbune uh, ja. zagen. Maar goed, hij schiet ze paarden af. Nou de ja, hij, hij, hij neemt ze na, na, hij, in een interview vertelt hij... ik neem ze mee, na de laatste voorstelling heb ik ze meegenomen... de, de Duinen in, dat was in het, het Koerhuis in Scheveningen... Ja. De, laatste de laatste circusvoorstelling. En ik heb mijn lievelingen meegenomen. en ik heb ze, hij, hij kon niet verdragen dat ze voor de, een groentekar zouden komen... Of, uh, of in de fabriek zouden gaan werken. Ja. Ja. Uh, of in, in hondenvlees verwerkt zouden worden. Mm -hmm. En toen uh, was het vrij voorstelbaar. dat hij zich zo ingeleefd heeft in het feit dat hij dat, dat, dat verlies van die paarden zo groot zou zijn. dat hij, uh, dat hij gezegd heeft: ik heb ze één voor één doodgeschoten. Ja. Nou, even, even een stukje uit de film met Lou. en die, die hoort dat voor de eerste keer. en die reageert als volgt: I can't believe that he would do it. I mean, he was such a horse person. Ik bedoel, horens dreef zijn hele leven, virtueel. Ik kan niet geloven dat hij ze zou schieten. Het was niet een moment van kruiltje, hoewel veel mensen die het nu zien, dat denken. Ik denk zeker niet. Ik denk dat het een act van liefde was. Maar denkt u, is het waar of niet? Nou, moeten mensen er film voor gaan zien, natuurlijk. Ah, dat is een cliffhanger van je wel, als je zegt. Ja, goed, nou ja, dan laten we dat maar even in het midden. Uh, nog even één ander dingetje. Want wat maakt ook op in de film: dat die strijd met Circus Rens dat die heel erg uh, sterk ja. leefde. Uh, ja, uiteindelijk kun je zeggen dat Kare dus het het, het, het onderpit heeft gedolven. Of niet? Ja, dus het waren twee grote dynastieke families. En in die tijd uh, was het ook de sport om uh, overal in Europa stenen circussen te bouwen. Ik bedoel, -tenten die of houten circussen bestonden al lang, ja, nee. ook reiscircussen, maar men wilde graag stenen circussen hebben. En Rens, die was natuurlijk de herenmeester in Europa. Die had, die had op een gegeven moment theaters in Petersburg, Hamburg, Wenen, Berlijn... En Carré wilde dat eigenlijk ook. En die is een heel eind gekomen. Het theater in Hamburg, in Wenen. Hè, mm -hmm. wat hij, uh, dankzij dankzij zijn, zijn, zijn goede relatie met ja. Sissi en, uh, ja. en uh, de keizer Frans Jozef. Hij wist wel wat netwerken was. Uh, deed hij daar ook aan mee. En hij werd steeds groter. Hij werd ook een bedreiging voor Rens een beetje. Maar Rens was natuurlijk uiteindelijk de grootste geworden. Maar ze hadden van die dingen, kijk, weddenschappen bijvoorbeeld... Uh, op Heel een kort. persoonlijke niveau, ja. ook om wie de meeste paarden tegelijkertijd kon laten stijgen. Ja, wie dat wint, dat laten we dan ook in het midden. Als u zo begint, dan ga ik ook een cliffhanger ja. produceren. Ga maar kijken naar uh, die film Circus Hart. Dinsdag te zien om tien over tien in het Uur van de Wolf op Nederland 2. En het Wereld is te zien hier in Carré tot en met 6 januari. Leo de Boer, dankjewel. Ja, dan. Wij hebben een aantal mensen gevraagd om uh, kersttips voor uh, deze laatste dagen van het jaar. Dus ook het enige tijdstip van het jaar dat je het kunt vragen natuurlijk. En dit is de eerste. De kersttips van... Ik ben Avond Korsies. Ik ben columnist voor de Volkskrant en voor allerlei bladen en tijdschriften. Boek. Het is misschien een beetje raar, maar het is een kookboek. En het heet Smitten Kitchen. En Smithen Kitchen is een, uh, een weblog gewoon van een normale vrouw die thuis kookt. En zij heeft uh, ontzettend veel volgers. Ik geloof een miljoen per week. En zij heeft nu haar eerste uh, kookboek gemaakt. Ze heet Deb Pearlman. En ik vind dat ze heel leuk schrijft. Die recept heb ik nog nooit gemaakt. Maar ik vind het gewoon leuk om te lezen. Theater. Ik ga vlak voor Oud en Nieuw naar A Wolf Side Story van het Rood Theater. Dat is uh, een kindervoorstelling eigenlijk. Een pantomime, zoals dat dan in Engeland heet. En ik ben al eerder naar hun, uh, hun kerstvoorstelling geweest. Ze zijn echt prachtig. Maar ook vooral heel erg grappig. En qua decor totaal overweldigend. Met bedden die wegvliegen en engelen. En. Mannen die vrouwen spelen en vrouwen die mannen spelen. Ja, het kan niet op. Daar ga ik zeker heen. Film? Ja, ik zou dus naar Alles is Familie gaan. Daar ben ik al heen gegaan. Maar daar ga ik met kerst denk ik gewoon nog een keer heen. Want het was een heerlijke film. Vol met, echt helemaal vol gestopt met alle Nederlandse acteurs die er maar zijn. En het zag er ook nog eens heel fijn uit. Met allemaal fijne huizen en woonboten en artis. Wat er ineens veel mooier uitzag dan normaal. Maakt niet uit. Echt een kerstfilm. De tips van uh, Aaf We hebben er straks nog veel meer. Uh, Leo de Boer hier nog aan tafel. Ook nog een tip toevallig? Ja, uh, de, de tentoonstelling... Experiment in Cinematic Abstraction in I, film, filmmuseum. Mm -hmm. Dat gaat over Oscar Fischinger, Die man die was uh, in de jaren uh, 10, 20... aan het begintijd van de cinema bezig... om totaal abstracte animatiefilms te maken. Met geometrische vormen. En dat is heel modern, bijna als computerkunst. Maar hij deed dat dus al... 90 jaar geleden. Zo okay. in AI, aan de overkant ja. van het ei hier in Amsterdam. Dank u wel. Uh, na het nieuws van drie uur gaan we verder met opium Dan uh, Bart Schneemann van het Nederlands Blaas Ensemble... over de finale van Op Weg naar het Nieuwjaarsconcert. Theatermaakster Laura van Dolron over haar oudjaarsconferentie en andere clichés, zo heet die voorstelling. Olga Zuiderhoek in de virtuele vitrine. Dana Linsen met de filmrecensie. En we krijgen kersttips van acteur John Buijsman en onze minister van Cultuur, Jet Bussemaker. En natuurlijk horen we meer van onze Tiny Little Big Band... na het journaal van drie uur. Tot zo. Opium. Avon. Ze droomde van een toekomst als danseres. Maar dat liep even anders. Ik ben Risha, 21 jaar. Um...